Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Michael P. is voordeeld tot 28 jaar cel en tbs... voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Het Openbaar Ministerie had dat ook geëist. Ook moet Michael P. de familie een schadevergoeding... van ruim 56.000 euro betalen. Michael P. is dus niet veroordeeld voor moord. Hoewel er aanwijzingen voor zijn, was al eerder duidelijk... dat het OM moord niet bewezen achtte. Ook eist het OM eerder bewust geen levenslang omdat dat niet kan in combinatie met tbs met dwangverpleging. De rechter zei bij de uitspraak dat Michael P. buitenproportioneel geweld heeft gebruikt... en uitzonderlijk gewetenloos is geweest. De politie en de douane hebben vannacht een inval gedaan... bij een bedrijf op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Bij de inval zou een aantal verdachten zijn opgepakt... en sporttassen met drugs in beslag genomen. De actie duurde ruim drie uur. De inval werd gedaan door een speciaal politieteam... dat in de haven van Rotterdam werkt. Huishoudens in het noordoosten van Nederland hebben de komende dagen mogelijk last van een lagere waterdruk. De druk wordt verlaagd omdat er veel meer water wordt gebruikt door de warmte en de droogte, meldt waterbedrijf Vitens. In Friesland en Overijssel wordt 45% meer water gebruikt dan normaal. Vooral in het westen van Friesland, in onder meer Sneek en Lemmer, zullen mensen de lagere waterdruk merken door bijvoorbeeld een minder krachtige douchestraal. De druk wordt ook verlaagd langs de vecht in Overijssel en rond Enschede. Even iemand met de auto afzetten of ophalen bij Schiphol gaat misschien geld kosten. De luchthaven zegt dat die mogelijkheid onderzocht wordt. De zogeheten kiss and ride is nu nog gratis. Maar volgens Schiphol moet er vanwege de toenemende drukte iets gebeuren om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Wanneer het betaald afzetten van passagiers ingaat en hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer nog veel zon, soms wat wolkenvelden. Alleen landinwaarts kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het wordt 24 tot 29 graden. Morgen veel zon en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een ware inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden, en dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Uitzonderlijk veel succes in België, Frankrijk en Spanje. Waar het nummer in België goud houden. De zanger wordt begeleid door het koren La Nanas en de JJ Band. De begeleidige band van het Belgische duo Jess and James. In totaal nam Jimmy de Liedjes op in zes talen. En werd het uitgebracht in veertien landen. Waarvan vier in Zuid-Amerika. De B-kant van de single uit 1971 was het liedje Waar de zon schijnt. Daarnaast verscheen de nummer van zijn album...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 met de avondzon. Breng die rozen naar Sandra, voor ze weg van ons gaat. Breng die rozen naar Sandra. T is misschien niet te laat.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 Zie mij voor liefde aan, toen kon ik haar vertellen Nou toch wel een beetje Het is zo eenzaam op de boerderij Waarom schrijf je me nooit Rockin' Billy Sinds je naar dat Amerika ging Want je zei dat ik hoop Maar hou je echt nog van mij? raken of is nu al je liefde voorbij? Heus ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Ik had daarvoor geen money, believe. Dus dat leende je even van mij Ik heb eerst nog geaarzeld omdat ik niet wou Maar jij beloofde me liefde en trouw Hou je echt nog van mij, believe? Of is nu al je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 Van mij raken we lief, of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch, we een beetje er, het is zo eenzaam op de boeren.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 Zaterdagmiddag tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals herhaald. Zometeen nog onderweg Rob de Nijs. Met de... Het werd zo. Ook John de Mol met El Paso. Maar eerst hoort u Helma en Selma met ik heb mooie roos... Nee, wat zeg ik? Ik heb mooie tulpen. Net even iets anders. Ik heb mooie tulpen, hyacinten en Narcissen. Ze komen vers van de feiten. Dan heb ik rozen die rooien en beven, zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je lief, voor hen die een hart en ook de kleine vergeet mij Op het plein voor het station, daar staat een kraam met mooie bloemen. Rode, witte, gele, blauwe, veel te mooi om op te noemen. En te midden van die bloemen staat een meisje fris en bloezen. Hij vindt haar het mooiste al nog mooier dan de mooiste roos In haar kraan die geur en kleur verkoopt ze lente dag en dag En ze geeft aan iedere kop een goede raad met blijde laag heb mooie tulpen, hyacinten en narcissen Ze komen vers van de veiling uit Lissen dan heb ik rozen die rooien en weten, zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je lief, voor hen die een hout beloofden, ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind tussen de bloemen, deed zijn hart toch zo vlug kloppen. En hij moest daar wel gaan vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar dat zijn vuur liefde staan nog ging verklaren. Zij ze mijn jonge lief, waarom heb jij zo'n deed geval? Ik zoek al lang een man met wie ik mijn hart en zaken tillen mag. Dus van toen af klinkt dat pleintje, dit duetje iedere dag.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 Mijn hersens die werkten zo snel als ze konden Er was nog maar één kans, diep leven me moog Vluchte, ik duisterde achter de ruit En kwam terecht in de stal. Ik zocht er een paard en ik sprong in het zadel Gaf het de sporen, ontvluchte het al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 Ik zie al het dak en de schoorsteen die rook terwijl langzaam een nevensgaas uit wordt geplust. Bons op de deur en ik zak door mijn knieën, Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze me liefkoos, nog een laatste kus en ik verlaat haar voor.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 Eerst in heel mijn leven, het werd zomer, de allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. En het werd zomer.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 Meer grote iets waren. Mijn vader is cowboy. Alarm op de prairie. De Volendamse jodela. De Volendamse jongen. En shock en shock. bok en de cowboyschool. En u hoort nu Bobby Klein met 'Mijn vader is cowboy'.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 Weet toch, ik kan zonder jou niet bestaan, laat me nooit meer zo wachten, ga nooit weg meer van mij, zonder jou gaan de nachten vol ik ben toch je vrouw dan ga ik Ik ben toch je vrouw Dan ga ik tot het één van de wereld met jou Een hoorde muziek van Carla van Renesse Het laat me nooit meer huilen En daarvan nou, Bobby Klein met Shokka Shok En ook nog Mijn Vader is Cowboy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 Voel me rijk, rijk, rijk, als een olie shake Lieve mensen zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel leuker hier Overal weer blauwe boerenkielen, opoe is verkleed als tovervee, ook al loopt ze bijna op de knieën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 Is toch veel leuker hier? Giet om me niet, daar kan ik niet tegen. Griet om me niet, dan word ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen, ja. Als ik vorige gekiet, dan krijg ik de slappe lach. Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Kietel om me niet, kietel om me niet. <lacht>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 en toen ze op me afkwam, had ik het al niet meer. Jij ja, juffrouw, luister goed, ik kan begrijpen dat het moet. Maar alsjeblieft, is de manier waarop je doet. Oh, okay, ik om me niet, daar kan ik niet tegen. Oh, ik om me niet, dan word ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen, ja, alles mag. Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de swapperlach. Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet om me niet nee. Ga niet door keer op me dit stomen. Met wit, met bloemen in mijn hand. Zo zie ik mezelf als bruid, gehuld in kant. Heel verliefd, kijk jij me stralend aan. Als we samen, hand in hand, voor het altaar staan. In het wit geef ik mijn woord van trouw, en dan ben ik heel mijn leven lang van jou. Eenmaals mede bij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit met bloemen in mijn hand. Niemals meden wij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit, met bloemen in mijn hand. ZANG Zijden tot elkaar: Kijk, kijk de gij van Piet. Kijk de gij van Piet. Jonge, jonge, jonge. Kijk, kijk de gij van Piet. Kijk de gij van Piet. Voor Piet was nog zo'n paal als pauw. Vond hij veel mooier nog dan zijn vrouw. Hij bracht haar naar een tentoonstelling. Wij haar tot schoonheidskoningin. Dus een ereplek op een bord in Latijn staat, de geit van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als hij er ziet: Kijk, kijk de geit van Piet. Kijk, de geit van Piet. Jongen, jongen, jongen, kijk. De muziek van de Butterflies met Kai Kai, de geit van Piet. En daarvoor Hermien Timmerman met In het Wit, En dan een andere even van Duim het Kietel, me niet. En de volgende dame. Het is een van de laatste plaatsen die we voor u gaan draaien, want uh, dan is het voorbij. Het is bijna pauw. Als u denkt dat ik het programma gemist, heb, dan uh, kan ik u blij maken. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Hier op de lokale omroep hier bij beantwoord.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 Tot ziens, nog een hele fijne week en nog een fijn weekend. Tot ziens. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen oh la la en boolijk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek der was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels. Dames met sleepjurk en De paarden trems schoof langs oude.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 Kneevels op de kasseien was het een dansen festijn. De paardedrem danste langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn oma, zaliger. Zij, mijn oma, zaliger. Hij had haar ingenomen. Zij had hem laten komen. Het was vrije keuze van allebei.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 In het gaslicht rondom de Sint-Justine, zongen de sleepjurken en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en krinolien, de paardentram knarste langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa, zaliger, zij, mijn oma, zaliger. Kwam de oorlog nader Bij haar kwam gewoon mijn vader Ze zongen als de nachtegaal Dus wie verwacht van oh mijn moraal Brussel was toen nog een bruisende stad Brussel was toen oh la la en oh luk Brussel was toen nog een ruisende stad Brussel en Brussel was vrij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 Uitgaan. Ik heb er op jou gewacht, maar zoiets kon ik niet uitstaan. Dit had ik nooit van jou verwacht. Ik voel me